De Haïtiaanse oud-dictator Duvalier is nog steeds in Haiti. Hij had een retourticket, maar dat is inmiddels verlopen. Een rechter heeft Baby Doc nu ook een vliegverbod opgelegd. Duvalier verblijft nu in een huis in de buurt van de hoofdstad. Zijn advocaat had al gezegd dat hij Haiti niet wil verlaten... en dat hij opnieuw president wil worden. Tegen Duvalier lopen verschillende aanklachten.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 Azen was de laatste Nederlander in het hoofdtoernooi in Melbourne. Het weer vanuit het noordwesten: bewolking en motregen. In het noorden levert het ijzel op. In de loop van de dag valt overal motregen. Later is er ook zon. Door 3 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuidoosten, is het plaatselijk glad door bevriezing. Het NOS Radio 1-journaal.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 Vrijdag 21 januari, goedemorgen. Het kabinet Rutte beleeft vandaag de honderdste werkdag. Ja, en op die honderdste krijgt het de eerste grote protesten... tegen het beleid voor de kiezen. Studenten komen in Den Haag bij elkaar om te demonstreren... tegen de bezuinigingsplannen. Er zijn aanwijzingen dat dat protest wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Daarom bellen we vanochtend met de burgemeester van Aertsen van Den Haag... en met de politie. En onze verslaggever Mark Robin Visser is ook al vanaf vanochtend vroeg in de stad. We hebben natuurlijk ook de organisator in de uitzending... Landelijke Studentenvakbond, net als de verantwoordelijk staatssecretaris... Secretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra. Hij mag wel spreken tijdens de manifestatie op het Malieveld. Emiel Roemer van de SP mag dat niet. En daar is hij heel erg boos over. En hij legt bij ons uit waarom. Ook Alexander Pechtold van D66 spreken we vanochtend. Hij maakt zich zorgen over topambtenaren... die aan het manipuleren zijn geslagen... Zoals blijkt uit de ambtsberichten die de NOS via Wikileaks heeft gekregen. En het staatsbezoek van de Chinese president Hu Jintao aan de Verenigde Staten zit erop. Beide naties zijn nou, redelijk tevreden. Hoort u zo van onze correspondenten rond Linker in Washington en Wouter Zwart in China? We praten er nog even over door met de Nederlandse ambassadeur in Peking, Rudolf Beking. Hij is de gast na half negen. We hebben ook nog de bedrijfsresultaten van Google, En de smeltende ijskap van Groenland, en de expansiedrift van Terschelling. Hoort u in dit Radio1 journaal tot half tien. uur kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Ons account daar is nos Radio1. Wat gaat er vandaag gebeuren tijdens de studentendemonstratie in Den Haag? Dat is de grote vraag. De gemeente, politie en justitie hebben aanwijzingen... dat radicale groeperingen dat protest willen verstoren. Zij zouden zich mengen tussen de studenten en de confrontatie willen zoeken. Bij het protest worden zo'n 15.000 studenten verwacht. Ze zijn tegen het plan om langstudeerders... 3000 euro meer collegegeld te laten betalen. Staatssecretaris Zelstra wilde daar gisteravond iets over ophelderen. Overigens is het niet zo dat uh, deze bezuiniging... Uh, vervolgens niet meer aan het onderwijs ten goede komt. Dus het geld wat wij via deze maatregelen ophalen, dat investeren wij weer in het onderwijs. Mm -hmm. En uh, uh, we hebben vorig jaar van de commissie van, uh, van Kees Veerman, die heeft allemaal uh, hele goede voorstellen gedaan om de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs nog hoger te maken, nog beter te maken. En dat uh, geld halen we dus uit deze maatregel. Studenten krijgen dus volgens de plannen van de staatssecretaris Elstra nog maar zes jaar de tijd om te studeren. Hij liet wel even weten ook zelf zo'n zondaar te zijn. Ik heb uh, zes jaar en vier maanden gestudeerd en daarin twee studies naar elkaar gedaan. En zou u dan volgens uw eigen regelingen in de boeteclausules vallen? Uh, ja, ik zou drie maanden of vier maanden te lang hebben gestudeerd. En ik durf ook eerlijk te bekennen dat als ik toen een boete had moeten betalen, die vier maanden niet had gebruikt... dan had ik mijn stage, die ik op Curaçao heb gelopen, uh, uh, denk ik iets ingekort. Albe Zijlstra, hij zal de studenten straks toespreken bij het en Hij zit ook in onze uitzending. Hij is de gast na half acht. De Tweede Kamer wil opheldering over Wikileaks berichten dat topambtenaren via Amerikanen de P van de A probeerden te beïnvloeden. Wij meldden gisteren al dat de hoogste ambtenaar van premier Balkenende de Amerikanen vroeg om Wouter Bos onder druk te zetten over Oroeskan. Alexander Pechtold van D66 heeft daar wel wat vragen over. Maar wat ik vooral wil weten, wat wist de minister-president... en wat wist ook de minister van Buitenlandse Zaken? Want hoog- of laag een ambtenaar, ze doen dat natuurlijk altijd vanuit de politiek. Ik, ik, ik vind dat heel duidelijk moet worden waarom deze ambtenaar deze bedreigingen... want dat zijn er toch eigenlijk indirect uh, geuit heeft. Uh, wat was nou precies de verhouding tussen op dat moment CDA en PvdA... dat het zo uit de pas kon lopen... Uh, dat, dat zelfs een buitenlandse partner gebruikt wordt om druk uit te oefenen? Dat topambtenaren en ambassades worden ingezet om politieke meningsverschillen op te lossen, dat kan maar op weinig instemming rekenen in Den Haag. Politiek verslaggever Joost Vullings. We hebben verschillende oud-bewindspersonen van de, het vorige kabinet gebeld. En zowel bij PvdA als bij CDA-ministers wordt gezegd... ja, dit, dit, dit kan eigenlijk niet, dit, dit, dit gaat echt een, een, een stap te ver. Bedoel, uh, als je onderling een conflict hebt, dan vecht je dat uit in de ministerraad... in de treverzaal. en je gaat niet een buitenlandse bondgenoot me zeggen, aanzetten... Uh, om binnenlandse politieke doeleinden te verwezenlijken. En ook de lo loyaliteit van de topambtenaren kan in de toekomst voor discussie zorgen. Het is natuurlijk wel zo dat, dat in Nederland eh, ambtenaren worden geacht loyaal, neutraal en professioneel te zijn. Eh, hoewel de, de meesten overigens lid zijn van de politieke partij. En dat kan dus een andere partij zijn dan de politieke baas. En eh, ja, in de praktijk eh, heeft dat tot op heden niet tot problemen geleid. Maar ik kan me nu voorstellen door deze onthullingen... Dat ministers en staatssecretarissen denken. ja, Wie is eigenlijk mijn SG? En kan ik daar nu wel op vertrouwen? Ja, als een ruzie in het, in het kabinet uh, komt. Het staatsbezoek van de Chinese president Hu Jintao. En Amerikaanse president Obama zit erop. Leiders bespraken vier dagen lang heel veel onderwerpen, zoals handelskwesties en defensie, maar ook mensenrechten, kwam aan de orde. Volgens correspondent Ron Linker in Washington was het bezoek een succes. De Amerikaanse regering is redelijk positief over het bezoek. Al was het maar omdat er in het programma geen grote blunders zijn begaan. Iedereen weet inmiddels hoe gevoelig de Chinezen daarvoor zijn. Maar belangrijker is dat de afgelopen maanden de relatie met Peking telkens een beetje verslechterde. Maar doordat beide partijen hier openlijk van gedachten konden wisselen... over handelskwesties, maar ook over mensenrechten... zijn de donkere wolken boven de Amerikaans-Chinese relatie een klein beetje opgeklaard. En ook voor president Obama zelf was het belangrijk om het bezoek tot een succes te maken. De Amerikaanse president kon zich presenteren als staatshoofd... als degene die in dit land, waar conservatieve en progressieve tot op het bot verdeeld zijn... boven de partijen staat. En dat is positief. Maar uiteindelijk wordt Obama straks in 2012 maar op één ding afgerekend. En dat is werkgelegenheid. Niet of hij de slepende conflicten met China heeft weten bij te leggen. De Haïtiaanse ex-dictator Duvalier heeft een vliegverbod gekregen van de rechter. Daardoor kan hij het land niet verlaten. Gisteren leek Duvalier even verdwenen toen hij verhuisde van zijn hotel... naar een huis in de buurt van Port-au-Prince. Zijn retourticket naar Parijs is inmiddels verlopen. Binnen Haiti kan Baby Doc gaan waar hij wil, zegt zijn advocaat. Dit is zijn land. We hebben geen restraining order. Dat is wat ik kan We hebben geen restraining order. Vier Haitianen hebben inmiddels een aanklacht tegen Duvalier ingediend. wegens misdaden tegen de menselijkheid en corruptie. De Tunesische overgangsregering legaliseert alle verboden politieke partijen. Dat gebeurde na de eerste officiële zitting van het nieuwe kabinet. Toch wordt er tegen de regering fel geprotesteerd, omdat er nog altijd ministers van het oude bewind in zitten. De ministers, afkomstig uit de oude regeringspartij... hebben hun lidmaatschap van die partij inmiddels opgezegd. Maar opstappen is niet aan de orde, zegt deze minister van Defensie. Er is In een poging het volk tegemoet te komen... laat de interimregering politieke gevangenen, vrij. Deze moeder stond te vergees op haar zoon te wachten... die al drie jaar vastzit. Inmiddels heeft de nieuwe regering een rouwperiode van drie dagen afgekondigd. Er zijn meer dan 70 doden gevallen tijdens de protesten. Maandag gaan scholen en universiteiten weer open in het land. Noord- en Zuid-Korea willen weer met elkaar om tafel gaan zitten. Het nieuws komt enkele uren nadat de Verenigde Staten en China hen hadden opgeroepen weer in gesprek te gaan. De Noord-Koreaanse staatstelevisie liet weten dat de regering met Zuid-Korea wil gaan praten. het. Zuid-Korea heeft dat aanbod aangenomen. Daarbij zijn wel enkele voorwaarden gesteld aan Noord-Korea. Zo moet het beloven de spanning tussen de twee landen niet verder op te voeren. En het afgelopen jaar vond een reeks aan incidenten plaats. Wordt het Ben, Pearl, Leonie of Kim? Nou, misschien komen deze namen sommigen van u niet bekend voor. Vaste kijkers weten dat het gaat over The Voice of Holland. Vanavond is de finale van deze Zang- en Talentenwedstrijd van RTL 4 met 2,7 miljoen kijkers, het best bekeken talentenprogramma ooit. Voice of Holland is bedacht John de Mol. De juryleden konden bij de audities de kandidaten niet zien, alleen horen. De Mol maakt zich trouwens wel eens zorgen... over de kandidaten van talentenwedstrijden op televisie. Uh, daar moet je wel mee oppassen, want je gooit mensen echt in een soort uh, slangenkuil... Ja. Uh, waar ze in een, in een heel snel tempo uh, dingen meemaken... waar een normale artiest vijf jaar over doet. Dat gebeurt bij hun in vijf mm -hmm. maanden. En ik vind het ook wel een beetje de taak van de mensen die het programma maken, ik dus... Ja. om na morgen ook ervoor te zorgen dat er een stuk begeleiding in die carrière is. Omdat de intentie van het programma ook geweest is aan de voorkant. Wij willen artiesten afleveren die er over drie jaar nog toe doen. Dan de beursen nog even. De Dow Jones bleef gisteren vrijwel gelijk, verloren 0,02%. Niet zoveel, dus voor de rest veel rood. De Nasdaq verloor 0,7%. De AX in Amsterdam verloor gisteren ook een half procent. En in Tokio staat de Nikkei inmiddels op een klein procentverlies ook. Zover dit nieuws overzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl. radio 1 Vindt u de podcast, kunt u gratis downloaden. U kunt daar trouwens ook gratis een abonnement opnemen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes is het. Bob Dylan heeft een contract getekend met een grote Amerikaanse uitgeverij... voor maar liefst zes boeken. De verwachting is dus in ieder geval dat er een vervolg komt... op het goed verkochte boek Chronicles Volume 1 in Volume 2. wil Dylan naar eigen zeggen herinneringen optekenen... aan de tijd dat hij Blonde aan Blonde opnam. Voor hem een belangrijke periode in zijn carrière. Ook door pophistorici wordt Bland on Bland vaak beschouwd als Dylan's beste werk. Het album komt uit 1966.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 Want you, honey, I want you so bad. Van Blond on Blond van Dylan. En daar gaat waarschijnlijk dus volume toe over het tweede boek dat Dylan zal gaan schrijven. Kwart over zes, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag heel veel studentenprotest in de uitzending. Onder meer door Mark-Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Je ik net per abuis dat jij al heel vroeg in Den Haag was. Dat is helemaal niet waar. Je begint in Delft. Waarom daar? Ja... Nou, kijk, uh, in Den Haag hebben ze geen universiteit, hè? Ah. <laughs> en in Delft wel. Er maar dus ik maar eens dacht, ik ga maar eventjes, ik ga maar eventjes uh, naar het vuur toe... en dan uh, zien we daarna wel weer verder. Ja, die demonstratie vandaag, nou, als je net in het nieuws ook uh, gehoord hebt... het gaat geloof ik vooral over uh, wie er mee mag doen en wie er niet mee mag doen. Uh, hè? Er worden radicale elementen verwacht... maar daarnaast heb ik ook gehoord dat Emiel Roemer van de SP niet mag spreken... En Job Cohen van de PvdA dan weer wel. Hoe dat nou weer zit, weet ik eigenlijk ook niet. Er doen ook allerlei bijzondere mensen mee. En het wordt, hoe dan ook, een bijzondere dag voor onze staatssecretaris Halbe Zelstra. Ja, ik, ik zal bij mijn verjaardagsfeestje zijn. Ik heb de mensen wel niet, wel, weliswaar niet zelf uitgenodigd. Uh, maar dat laat onverletten dat ik uh, zo'n unieke verjaardagservaring niet zou willen laten lopen, voorzitter. Ik hoop overigens ook dat de mensen dan uh, de gelegenheid te baat nemen om ook naar het verhaal van de staatssecretaris te luisteren. En dat zullen we, dat zullen we zien. Ah, wat leuk. De staatssecretaris is jarig en die krijgt een demonstratie voor zijn verjaardag met, heel interessant, een heleboel hoogleraren. Althans, dat is uh, aangekondigd. He. Die gaan uh, in toga, gaan ze meelopen in Den Haag. Ze komen uit het hele land, uit allerlei steden, behalve Den Haag. Want ik zei het al, in Den Haag heb je geen universiteit. En dat verklaart misschien ook de uitspraken van PVV-kamerlid Harm Beertema. Ik stel voor dat de staatssecretaris de mogelijkheid onderzoekt... om de docenten en hoogleraren die aanstaande vrijdag, op zijn verjaardag... geen colleges geven, op hun salaris korten. Net zoals dat gebeurt bij reguliere stakingen. Nou, de stemming zit er goed in, hè? De staatssecretaris en de PVV, ja, dat wordt ontzettend gezellig vandaag. Dat belooft van alles. En dan ook nog de studenten zelf natuurlijk. Want daar was het, geloof ik, allemaal ooit onbegonnen... Afgelopen maandag zijn ze in Utrecht begonnen, daar was ik toen bij met een studiemarathon. 24 uur lang colleges, daarna in Groningen, ook in Amsterdam. En vandaag dus die grote demonstratie in Den Haag. Ja, Lara, Marcel, ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, we moeten het maar afwachten. Nou, jij gaat je licht opsteken. Te beginnen op de Universiteit ja. van Delft en dan. jij reist wel richting Den Haag toch hè, vanochtend? Nou, ik ga eerst eens even hier bij een hoogleraar kijken. En dan gaan we samen naar de Universiteit Delft. En uh, dan uh, ja, dan moet ik hem ook even in zijn toga helpen natuurlijk. Dat, <laughs> uh, dat doet ik... hij ook niet iedere dag. Kijken we jullie stranden. <laughs> mark ja. Visser over de studentenprotesten vandaag. En daar hoort u ook nog heel veel meer over deze uitzending. Het is tien minuten voor half zeven. U naar NOS Radio 1 Journaal. Objectief of onafhankelijk is het Servische radiostation B92 eigenlijk nooit geweest. Wel dapper. In de jaren 90 fungeren verreweg de meeste Servische media als een doorgeefluik voor de propaganda van president Milosevic. De medewerkers van B92 berichten juist over de donkere kanten van zijn bewind. En daarmee liepen ze grote risico's. En nu hangt het voortbestaan aan een zijden draadje. Deze week werden al tientallen mensen ontslagen. Radio B2 92. Mreza, Mreza. B92. Fel, actief, vaak grappig en altijd vooraan in de strijd tegen Slobodan Milosevic. Een spreekbuis voor iedereen die het niet met de sterke man van Servië eens was. Grotendeels gefinancierd door het Westen, maar toch puur Servisch. Het waren de jaren van oorlog. In Bosnië, in Kroatië en later in Kosovo. Keer op keer gingen honderdduizenden de straat op... om daardoor de politie in elkaar gemept te worden of te worden gearresteerd. Al die jaren stonden de verslaggevers van B92 in de frontlinie... en ook zij werden gearresteerd en in elkaar gemept. In het westen heette B92 een onafhankelijk radiostation. Dat was het natuurlijk niet. Het was partisaneradio. B92 was tegen Milosevic en voor de oppositie. Verslaggever Daniel Bukomirovic was in die jaren vaak op de Nederlandse radio te horen omdat hij Nederlands sprak. Het was uh, tegen alles slecht dat gebeurd is in Joegoslavië en dat meent tegen Milosevic. Maar uh, we waren altijd tegen alles wat stom is, waren wij tegen. In 2000 kwam de oppositie zelf aan de macht. Op 5 oktober van dat jaar had Milosevic eindelijk door dat Servië hem niet langer pruimde. Tussen de oppositie en B92'ers waren begrijpelijkerwijs diepe vriendschapsbanden ontstaan. Maar die hebben een kritische benadering van de nieuwe machthebbers tot op de dag van vandaag in de weg gestaan. B92 was inmiddels ook televisie gaan maken en een veelgelezen website. Gaandeweg verloren station de financiële steun uit het westen... waar het zo gewend aan was geraakt. Men moest proberen op eigen benen te gaan staan. De rechten van de Champions League werden gekocht en die van Big Brother. Dure vergissingen, want het publiek dat daarnaar kijkt, kijkt niet naar B92. De schulden liepen torenhoog op. Een andere financiële flater was de oprichting van een tweede net. Het infokanaal zou 24 uur per dag nieuws en achtergronden gaan uitzenden. De bedoeling was om er een stevige regionale positie mee te verwerven. Dat bleek veel te hoog gegrepen. De schulden liepen nog verder op. Hey, <middelde> Uiteindelijk was de situatie niet langer houdbaar. De geldkraan ging dicht... Ergens vorig jaar werd het station verkocht aan een Grieks bedrijf. Niemand weet precies wie daarachter zit. Niemand weet wat de nieuwe eigenaar wil op één ding na. Die Griek wil alleen een B92 in afgeslankte vorm. En dus vliegen er nu mensen uit. Dat gaat zachtzinnig, nog fatsoenlijk. Wat ooit begon als vriendenclub is verworden tot een sterfhuis... waarin de sterkste, dat wil zeggen vooral degene aan de top... Tegen een forse salaris nog even kunnen blijven. Niemand weet hoe lang. Hoe dan ook, aan het Instituut B92 is een eind gekomen. Like Mooi bijdrage was dat van correspondent David Jan Godfrans vanuit Belgado. Ja, na vijf voor half zeven. Margot Boer en Annette Gerritsen zijn voor Nederland de grote favorieten... voor het WK Sprint bij de Vrouwen. Laurien van Riesen is wellicht een dark horse binnen de Nederlandse ploeg. De Leidse, die rijdt voor de controlploeg, staat vaak in de schaduw van Boer en Gerritsen... terwijl ze vorig seizoen toch maar even brons won op de Olympische Spelen. Aan de vooravond van het WK Sprint in Herenveen... haalt Sebastian Timmerman van Riesen uit de schaduw. Traditioneel is op de één na laatste dag voor een groot toernooi... de persconferentie van de Nederlandse schaatsers. Net zo traditioneel gaat de meeste aandacht uit... naar Margot Boer en Annette Gerritsen. Ik weet niet zo goed waar ik tussen die meiden sta. Ik heb natuurlijk wel het NK gereden en ik heb wel... Ik ben oh, een uh... van de twee journalisten die Laurine van Riesen wil spreken. En dat zijn al twee journalisten meer dan vorig jaar in Vancouver. Ja, ja ik weet het wel. Ik, zat daar, uh, ik was daarheen gegaan. En niemand wilde wij spreken, maar niemand wilde Mark ook spreken. En uh, ja, toen gingen wij natuurlijk wel bij de medaille vandoor. Dus ik denk dat het niet altijd slecht is. En uh, ja, je, je hebt gewoon zulke goede sprinters in Nederland... En uh, ja, je zal toch uh, wat vaker voorbij die goede sprinters moeten gaan om uh, meer aandacht te krijgen. En daar ben ik gewoon hard mee bezig. Is het misschien ook wel lekker dat je nu nog in, nou niet de anonimiteit, maar de betrekkelijke rust je voorbereiding kunt doen, et cetera? Ja, ik vind dat wel lekker. Het is wel, uh, ik vind het gewoon wel prima om me lekker zelf voor te bereiden. En uh, dat je niet hoeft uit te spreken wat je allemaal gaat doen en uh, winnen dit, uh, dit seizoen. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Dat de focus op de schaatsen blijft. En natuurlijk uh, komen er interviews bij en zo. Maar ja, ik vind het ook wel weer lekker om je gewoon zo voor te bereiden. Laurine van Riesen is 23 jaar... Komt uit Leiden, studeert rechten. Ik moet ze eerlijk zeggen, dat gaat niet heel snel. Maar ik probeer gewoon uh, elk jaar wat vakken te halen. En we kennen haar vooral dus van het brons op de 1000 meter in Vancouver. De rit gaat ze in elk geval winnen. En de rit gaat ze winnen. En dan gaan we natuurlijk kijken naar de tijd. De snelste tijd is ja! 1, 17 1.17.08. En het is sneller. 1.16.72 voor Laurine van Rissen. Prima gedaan, jonge dame. Ik, uh, ik heb het niet... Het is niet voor mij niet heel veel veranderd. Het is gewoon uh, een hele mooie gebeurtenis geweest. En uh, ik het moment ook zeker. En... Uh, maar ja, mijn leven is er niet heel erg door veranderd. Het is niet zo dat als jij door Leiden loopt dat mensen zeggen... hé, hey, dat is Lorine van Riesen. Nee, nee, ik kan niet zo vaak ik Je denkt. <laughs> ja, je ziet aan dat ze ja, de een van beetje... Ze hebben wel heel goed de laatste slagen, maar ik vind het iets te langzaam. Op deze donderdag traint van Riesen in Tijalf vooral nog de start en de eerste 100 meter. Coach Jack Ory klokt de tijden. Nou, eerste passen pas vond ik een beetje traag. Eerste passen waren... Uh... En na 60 meter mag je iets. Je, je, je, je, je, je, je kan een tiende pakken als je hem doorjast. Hij slaat niet het kaas van de brood eten. Dat, dat, dat, dat is uh, zeker niet waar. Het is gewoon een meid die heel goed weet wat ze aan het doen is. En ze is gewoon een hele intelligente uh, schaatsstar. Die daar goed over nadenkt. En soms een beetje te veel. Ze hebben hersenen. En als je heel veel hersenen hebt, dan lijkt het er wel eens op dat die mensen. Ja, die zijn toch geneigd om. Uh, om uh, ja, om, om, om van kleine dingetjes soms een wat groter probleempje te maken. Nou, dat hebben ze veel goede schaatsers. En daar hebben ze ook een beetje last van soms. en nou, Dan moet je gewoon een beetje weer op de plek zetten. Hé, je Maak de training erbij. 78. Ben jij een denker? Ja, ik kan wel goed over het schaatsen nadenken, ja. Te veel ook soms? Nou, ik denk dat het ja, dat gewoon iets wat bij me hoort. En uh, de ene keer zal je er heel veel aan hebben. En de andere keer ja, zal het je veel als in de weg staan. Maar ja, iedereen ieder heeft zijn eigen eigenschappen waar je wel wat aan hebt. En waar je soms niet wat aan hebt. En, uh, maar ik denk dat het wel goed is om uh, goed over het schaatsen na te denken. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Australian Open. Eerst Robin Hazen redde het helaas niet tegen Andy Roddick. Hazen verloor in vier sets. De eerste wist hij nog te winnen. De spannende tweede set verloor hij in een tiebreak. En daarna was de Amerikaan te sterk. De setstanden 6-2, 6-7, 2-6 en 2-6. De derde Nederlandse wielerploeg, Skill Shimano, doet dit jaar niet mee aan de Tour de France. Er waren nog vier wildcards te vergeven en die heeft de tourdirectie allemaal aan Franse ploegen uitgedeeld. Een teleurstelling voor de algemeen directeur Ivan Spekenbrink. Uh, ja, tuurlijk. Uh, als je hoopt op een Tour de France dan, uh, en, en je hoort dat je niet bij, geen bad gaat krijgen, dan ben je teleurgesteld. Uh, mijn inschatting was dat er, uh, dat er vier Franse teams zouden rijden. En ik ben ook volledig met Gio eens. Dat zijn ploegen die betrouwbaar zijn, die kwaliteit meebrengen, die, uh, waarvoor een uitnodiging begrijpelijk is. Uh, en ik denk en ik schat in dat wij daar dit jaar heel dicht, uh, heel dicht achter zaten. Ja, en dan moet de Skill Shimano ploeg op zoek naar een andere uitdaging. Nou, we gaan sowieso een mooi programma rijden. Daar heb ik wel veel, uh, veel vertrouwen in. We beginnen nu een hele drukke maand, uh, of zelfs eind januari al, maar dan een hele drukke maand uh, februari met allerlei etappekoersen. Dan de grote voorjaarsklassiekers waar ik vanuit ga dat we die uh, haast allemaal zullen rijden. Uh, we zullen een aantal uh, zeg maar voormalige pro-tour rondjes uh, gaan rijden, rondes gaan rijden. En ik heb het ook nog wel vertrouwen in dat we een grote ronde gaan rijden. Nou, en ook de Geox-ploeg kreeg geen uitnodiging... waardoor oud-tourwinnaar Carlos Sastre en de nummer drie van vorig jaar... Dennis Menshoff dit jaar in de Tour ontbreken. Eerder al kregen de andere Nederlandse wielerformaties Rabobank en Vakant Solij... een uitnodiging voor de Tour. Golfer Floris de Vries mag in juli meedoen aan de British Open, een van de vier majors. Dat is dus een toptoernooi. Om zich te kwalificeren voor het prestigieuze toernooi moet de Vries goed presteren op een voortoernooi in Zuid-Afrika. Dat deed hij en het verbaast hem ook nog niet eens. Nou ja, ik bedoel, uh, je moet het wel maar even doen, maar ik speelde heel goed de afgelopen weken en uh, ik wist gewoon als ik goed zou spelen dan, uh, dan moest het haalbaar zijn. en, uh, en uh, Ik heb een goede voorbereiding gehad en het ging gewoon heel goed. En, uh, dus het is gelukt, het is dus, uh, hartstikke mooi. Maar de, betekent dat dat je er een beetje op rekende? Nou ja, we rekenen er dus een beetje. Maar bedoel, de, de vorm zat goed. Ik bedoel, het was anders geweest als ik niet, niet goed aan het spelen was of zo. Ik wist gewoon als ik als ik gewoon zou blijven spelen de laatste paar weken, dan moest ik het in huis hebben en, uh, en, en kon ik het gewoon doen. En dat is uh, uh, ja, dus gewoon gelukt ja. en daar geloof ik ook in. En uh, ja, het is gewoon uh, is heel mooi. En dan kom je dus op de British Open. Uh, heb je daar iets te zoeken? Uh, nou ja, ik, bedoel, ik, kan, ik kan goed spelen en uh, ik kan het heel goed doen, maar om nou te zeggen dat ik daar meteen ga winnen, dat, dat zou nergens op slaan. Maar ik uh, bedoel jij weet het nooit en uh, bedoel, ik, ik ga er niet heen om, om leuk mee te doen. Ik wil gewoon goed presteren en, uh, en dat zou ook zeker het doel zijn uh, om, om een goede prestatie neer te zetten. En, uh, kijk, uh, misschien stijg ik boven mezelf uit en uh, eindig ik top 10 of wat dan ook. Maar, uh, uh, er zitten gasten bij die gewoon jarenlang ervaring hebben in dat soort toernooien. En uh, dat is voor mij mijn eerste. Dus uh, ik ga er voornamelijk heen om gewoon een goede ervaring op te doen. En uh, proberen een mooie prestatie neer te zetten. En dat was het. Oh, ik moest nog iets achteraan zeggen. Ja, ja, dat ja was Flor Floris de Vries, uh, de Floris golfer. De Vries. Ja, Jeroen ja. die sprak met hem. Die wilde hem nog even genoemd ja. worden. Vandaar. Uh, ik krijg zojuist nog het bericht binnen dat Justine Henin uit het toernooi ligt. Uit de Arthur Australian Open. De derde ronde heeft ze niet kunnen winnen. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is ook nog Jan van der Putten. Goedemorgen, ook nog. De gemeente Den Haag heeft aanwijzingen dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren. Volgens de politie, het OM en burgemeester Van Aartsen willen leden van radicale groepen zich mengen tussen de demonstranten en de confrontatie zoeken. En Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dat te voorkomen.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 En in Tunesië worden alle tot nu toe verboden politieke partijen weer toegestaan. Ook heeft de overgangsregering bevolen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten... en scholen en universiteiten zullen maandag weer opengaan. Om de slachtoffers van de protesten in Tunesië te herdenken... heeft de regering een rouwperiode afgekondigd van drie dagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Onder invloed van een hoge drukgebied is het de komende dagen vrij rustig weer... Wel is er veel bewolking en valt er af en toe wat lichte regen. Momenteel is het op veel plaatsen ook nevelig of mistig en plaatselijk komt dichte mist voor met zicht minder dan 200 meter. Vanochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en dan valt er wat lichte motregen. In het noorden is daarbij kans op ijzel. Vanmiddag dan valt er ook in het midden en zuiden wat motregen. Het is overwegend bewolkt, maar zo nu en dan breekt de zon ook even door. De middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in Groningen en 6 graden in het westelijk kustgebied... en daarbij staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond en vannacht is er opnieuw veel bewolking en valt er zo nu en dan wat motregen. Het koelt af tot een graad of 3 aan zee. In het binnenland vriest het lokaal licht. Morgen en ook op zondag blijft de bewolking het weerbeeld bepalen. Ruimte voor de zon is er nauwelijks en af en toe valt er een spat regen. ANWB Verkeersinformatie, u hoort het al bij het weer. Met uitzondering van het Zuidoosten komt in het hele land plaatselijk dichte mist voor. Bovendien is het in die mistgebieden door aanvriezing lokaal glad. Dan staat er één file bij Rotterdam op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis? De verwarming hoog, een dik vest, een dekentje op de bank en nog is het niet echt lekker warm?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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Wit-Rusland wordt Alexander Lukashenko vandaag geïnaugureerd als president. 19 december wordt hij voor de, werd hij voor de vierde keer met grote meerderheid gekozen. Al is er wel grote twijfel of die verkiezingen wel eerlijk waren. Afgelopen dagen was er een arrestatiegolf onder mensenrechtenactivisten en journalisten. Velen van hen zitten nog vast, onder wie de ouders van de drie dagen Daniel. Zijn grootouders ontfermen zich nu over het jongetje. De kleine driejarige blonde Daniel bekijkt een fotoboek. Kijk, zegt hij, daar is mijn vader. Meer dan een maand nu heeft hij zijn ouders niet gezien. Zijn vader is André Sannikov, een van de oppositieleiders die het opnam tegen Alexander Lukashenko. En zijn moeder is Irina Galip, een bekende journaliste. En allebei zitten ze nu in de gevangenis op verdenking van het aanstichten van rellen. En daarom woont Daniel nu bij zijn oma Lucina. Hij is nog te klein om te begrijpen wat er precies gebeurd is, zegt ze. Maar hij begrijpt wel heel goed dat hij zijn ouders niet meer ziet. En hij blijft het me maar vragen. Waar zijn papa en mama nou? En toen begon ik dat ik dat mama je een bedrijf heeft, dat mama je je Gisteren heeft ze voor het eerst na een maand gevangenschap een teken van leven van haar dochter gekregen, zegt Lucina. Een kaart. Maar hoe het verder met haar is, weet ze niet. Het feit dat ze Daniel niet kan zien, legt natuurlijk een enorme druk op haar. En zegt ze, ik weet zeker dat ze dat in de gevangenis gebruiken om haar tot een bekentenis te dwingen. Ook Lucina zelf wordt onder druk gezet. Ze is al een keer meegenomen door de KGB, de Wit-Russische geheime dienst. Daar komt Daniel aangelopen om te zeggen dat hij van zijn oma houdt. En ze neemt hem op schoot, met tranen in haar ogen. Samen met de ouders van Daniel kwamen er nog tienduizenden demonstranten naar het onafhankelijkheidsplein in Minsk. Een maand geleden alweer om te protesteren tegen de vervalste verkiezingen. Tegen alweer een nieuwe regeerperiode voor Alexander Lukashenko. Maar de ME greep keihard in. Honderden mensen werden gearresteerd. Bijna alle oppositie-presidentskandidaten zitten nog steeds vast. Sommige van hen, waaronder Daniels vader, zijn gewond. Maar op medelijden van de president hoeven ze niet te rekenen. En dat noemt zich mannen, sneert Alexander Lukashenko. Als ze een klap op hun kop krijgen, schreeuwen ze het uit tegenover de hele wereld. En dat willen tegen mij opnemen en president worden? In Minsk hangt een maand na de verkiezingen een sfeer van intimidatie en angst. Iedere dag worden mensen opgepakt. Kantoren van mensenrechtenbewegingen doorzocht, media gesloten. De KGB, de machtige Wit-Russische geheime dienst, heeft volledig de vrije hand gekregen. Ook Daniel dreigt in handen te komen van de KGB. Oma Lucina vertelt dat de dienst probeert de voogdij over het jongetje te krijgen. Ik krijg allerlei controles, zegt ze. Ik moet zo gezond zijn als een astronaut. Anders pakken ze hem van me af omdat zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen... ...betekent dat dat Daniel dan naar een weeshuis zou moeten. En dat hij daar dan zou moeten afwachten tot zijn ouders weer vrijkomen. Maar dat duurt misschien nog wel 15 jaar. Is het dan niet makkelijker om gewoon maar toe te geven? Een gevecht met de geheime dienst, dat is toch niet te winnen? Nee, zegt ze, trots. Als mijn dochter een moordenaar was of een dief, ja, dan zou ik me natuurlijk schamen. Maar ze is niet schuldig. Ze heeft helemaal niets gedaan wat niet mag. Hoorde een reportage van correspondent Kisha Hekster. Later deze uitzending spreken we haar over de installatie van Alexander Lukashenko in Wit-Rusland. De veldtocht van Napoleon in Egypte was militair een complete mislukking... maar wetenschappelijk gezien een succes... Dat is vanaf morgen te zien op de tentoonstelling Egypte en Napoleon. En die is in het Terres Museum in Haarlem. Jeroen Wielaert ging alvast kijken en keek zijn ogen uit... samen met conservator Terry van Druten. Heftig, dat beeld van de slag bij de piramide, Terry van Druten. We kijken er recht op af. Ja, klopt. Je bent uh, nou ja, als het ware persoonlijk aanwezig uh, in een, uh, ja, een soort woeste veldslag tussen Fransen en uh, Arabieren. Mamelukken om uh, precies te zijn. Stof waait op en je uh, ziet dus hele puntige piramides. En uh, ja, het is een soort, nou ja, eigenlijk een soort verslag zoals wij hier nu maken van een veldslag die Napoleon daar gevoerd heeft. En ja, er klopt eigenlijk geen, geen hout van. Het, uh, het is veel te dicht bij de piramides. De, de veldslag vond in het echt nou, ruim 20 kilometer verderop uh, plaats. En je kon ze net aan de horizon zien. En ze zijn vooral veel te puntig. Het zijn uh, de piramides zoals mensen in Europa dachten kennen... aan de hand van een piramide die in Rome stond. Uh, en uh, die pas door de expeditie van Napoleon... en de verschijning van de description, de Egypte... daadwerkelijk uh, ja, ontdekt werden en uh, bekend werden in Europa. Het was ook de verbeelding van Dirk Langendijk in Nederland. Heel ver weg van Egypte vandaan. Ja, het is natuurlijk altijd een heel fascinerend land geweest. En net zo goed in de 18e eeuw als tegenwoordig. Ik denk dat iedereen naar Egypte op vakantie gaat om, om iets van dat mysterie mee te maken. En dat gold ook voor Dirk Langendijk, een Rotterdammer uit de 18e, begin 19e eeuw. En dat gold ook al voor, uh, nou, zelfs voor de oude Romeinen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat heerst nog steeds. Die description... Zetten het beeld recht, los van de fantasieën. En dat was het goede resultaat van een mislukte expeditie van Napoleon. Want die oorlog die straalde volledig. Ja, klopt. Het um, doel was om eigenlijk Egypte te koloniseren. Om de Engelse, de, de Engelse vijanden de, de, de pas af te snijden. En dat is volledig mislukt. Ze zijn zelfs uh, uiteindelijk zijn de Franse troepen door de Engelse uh, overwinnaars uh, terug naar huis gevoerd. Dus echt een complete vernedering. Ze hebben de steen van Rosetta moeten afstaan, die, uh, die, uh, die ze hadden gevonden in Frankrijk. Maar ze mochten wel hun, uh, uh, hun, uh, hun onderzoeksresultaten behouden. En die hebben ze dus gepubliceerd. In 23 enorme boekdelen, mm -hmm. waar echt uh, ja, alles over Egypte, wat ze toen maar konden weten, instond. En uh, ja, dus in die zin toch weer een groot succes nog. En daar heeft Napoleon nog goede sier mee gemaakt. Ja, absoluut. Ja, da, anders was het überhaupt niet verschenen als hij dat niet had willen doen. En ik denk dat het uh, tekenend is dat, uh, dat er dus twee van die boekdelen, die zijn echt extreem groot, uh, formaat grand imperiaal. Uh, nou, je kan ze in je eentje bijna niet openslaan. En dat is nou ja, volkomen onhandzaam, maar uh, dat geeft wel aan welke keizerlijke ambities uh, Napoleon ermee had. Het was natuurlijk ook een soort propaganda-instrument uiteindelijk. Wij hebben dat met z'n tweeën nog wel gedaan, zo'n boek openslaan... voordat er glas overheen kwam. Wat het publiek gaat zien is die steen van Rosette... met de door Champollion vertaalde tekens. Maar we zagen ook nog een bladzijde met de Sphinx... bij de piramide van Memphis. In al zijn geschitterende gedetailleerdheid... hoe die pas onder het zand vandaan gehaald is... Ja, het, uh, het, ja, er is van alles uh, ontdekt tijdens die campagne. Maar wat vooral uh, echt spectaculair was, was dat men ja, achter de Arabieren de Arabische vijand aantrekkend uh, doordrong tot Zuid-Egypte. En voor het eerst sinds eeuwen alle zuidelijke tempels en uh, monumenten uh, weer ontdekte. En in beeld bracht en uh, ja, in, op supergroot groot formaat uh, in die description dus ook. Met behulp ook van heel nieuwe uh, grafische technieken. Er werd zelfs een, een, een nieuw soort van grafeermachine uitgevonden... Om, uh, uh, ja, om het maar in beeld te kunnen brengen. En uh, uh, ja, het is werkelijk uh, spectaculair om te zien inderdaad. En dat, ook voor de mensen die thuis uh, kijken naar uh, National Geographic en Discovery... is hier te zien in een nagebouwd Egyptisch koffiehuis. Precies. We hebben touchscreens waar mensen gewoon alle 23 delen op kunnen doorkijken en lezen zelfs. En uh, er zijn zelfs ook nog rondleidingen waarbij je een aantal delen... die we niet in de tentoonstelling hebben uh, neergelegd... Uh, met behulp van een rondleider uh, kunt doorbladeren. Dus uh, dichterbij deze boeken kom je nooit op een andere manier. Egypte en Napoleon, dus vanaf morgen te zien... deze tentoonstelling in het Tellers Museum in Haarlem. Een klein stukje van Leeuwarden moet maar gemeente Terschelling worden. Waarom deze expansiedrift van het eiland, hoort u zo. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolande van der Velden. In een groot deel van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Eigenlijk zo'n beetje het hele land, behalve in het zuidoosten. En in die misgebieden kan het dan ook nog eens door aanfrissing hier en daar glad zijn. Qua files valt het mee op de A15 in Rotterdam richting Europort. Bij knopen de vaanplein 2 kilometer. En iets verderop bij Spijkenissen nog eens 3 kilometer. Ja, we hoorden wel dreigende berichten over eventueel over de komst van IJssel. Zit ja. dat er nog in? Nou, ik heb de net gesproken. Die verwachtte ja, tussen 7 en half acht... dat het uh, in het noorden van het land... Ja, dat die regen gaat omdraaien uh, om, ja, om in IJssel. Dus mm. we houden de vinger aan de pols. Houd het in de gaten. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Wij gaan naar Mark-Robin Visser. Die houdt zich vanochtend vroeg bezig... met de studentendemonstratie die op handen is in Den Haag. Maar eerst even een bakje koffie, neem ik aan. Mark-Robin. Lekker, lekker, lekker bakje koffie en een, een, een boterhammetje met, met, met hagelvlokken of zoiets. Dat, dat, eet de of, dat eet de hoogleraar op zijn boterham, of niet? Ik heb zojuist een boterhammetje pindakaas op. Oh, nou, ja. dat kan ook, ja. Meneer Tim van der Hagen, hoogleraar en decaan aan de faculteit... van Technische eh, Natuurwetenschappen in, Den in, in Delft. Pardon, we gaan naar Den Haag, maar er is tenslotte geen universiteit in, in, in Den Haag. U zit in Delft en uh, u gaat zometeen meedoen. Ja, dat is een, een uitzonderlijke dag eigenlijk. En uh, bijna onvoorstelbaar dat we dit uh, met z'n allen gaan doen. Uh, wij zijn toch een uh, wat bedachtzame beroepsgroep. Hè? We hebben gezaggetrouw en respect voor autoriteit, dat soort zaken. En staken en demonstreren, dat zijn woorden die eigenlijk niet in ons woordenboek voorkomen. Nee. En toch gaan we het doen. Toch gaat u het doen. Er worden zo'n 800 hoogleraren in Den Haag verwacht, in TOGA, de officiële kledij. En dan gaan jullie in cortege of een cortege houden? Hoe zeg je dat eigenlijk? We gaan een cortege vormen, ja. Vormen? <laughs> ja. En dan is er een zitting, een academische zitting in Den Haag. Ja, en daar gaan wij proberen duidelijk te maken... dat wat er nu gebeurt heel erg slecht is voor Nederland. En deze laatste aangekondigde maatregel staat niet op zichzelf. Alhoewel die zeer onderdacht en zeer onverstandig is... maar het is eigenlijk weer een schakel in een heel langdurende trend... het uithollen van het onderwijs en ook van het onderzoek. En we hebben begin van deze week, meneer Rinoy kan nog horen zeggen... dat Nederland het heel slecht doet, als je kijkt naar kennis en innovatie. Europa doet het slecht, daar maakt de Europese Commissie zich zorgen om. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden. En Nederland, bij dat achterblijvende Europa, hoort dan nog bij de achterblijvers. Dus we doen het nog extra slecht. Waar de landen om ons heen investeren in kennis en innovatie... Duitsland, Frankrijk, Finland, Denemarken... gaan wij minder en minder geld aan uitgeven dan zitten we toch eigenlijk te knagen aan, aan de, de wortels van onze samenleving... de jonge mensen hè, die de kennis op moeten doen... en die tot innovatie moet leiden uiteindelijk... om onze economie eh, een boost te geven. Daar gaan we niet op bezuinigen. Wanneer is de laatste keer dat u gedemonstreerd heeft? Dat is heel erg lang geleden. Als student, dus het zal zo'n 30 jaar geleden geweest zijn... Eh, toen waren wij tegen kernwapens. Tegen kernwapens, niet tegen kernenergie. Want dat zou bijzonder opmerkelijk zijn voor een hoogleraar reactorfysica. Toen had ik daar nog niet, niet zo'n duidelijke mening over, nee. maar ondertussen is dat ze veranderd. Dat daar bent u in gegroeid, ja, zeg. Maar goed, uh, uh, ik geloof niet dat het ooit eerder vertoond is dat er 800 hoogleraren in toga in een demonstratie uh, lopen. Nee, absoluut niet. Uh, studenten natuurlijk wel, hè, ook in de 70 jaren en dergelijke, en medewerkers. Maar hoogleraren in toga, nee, dat is uniek. En dat, dat, dat geeft wel aan dat er echt iets aan de hand is. Ja, geeft het ook aan dat u denkt dat u hiermee iets kunt bereiken? Dat denk ik wel. Hè. Dit, dit, dit zijn mensen die, die serieus genomen moeten worden, denk ik. En eh, kijk, die volksvertegenwoordigers... die hebben we met z'n allen gekozen. Die zitten daar in naam van ons. En de plicht van de overheid is... Om thema's als zorg, infrastructuur, veiligheid en onderwijs, om te zorgen dat dat op orde is. Daar hebben we die mensen voor gekozen, voor aangesteld. En daar betalen u en ik belastinggeld voor. En wij vinden dat het goed besteed moet worden. En wat zie je nu? Dat uh, de financiële sector die wordt overeind geholpen. Terecht, hè, als, als levensader van de economische sector. Maar een andere levensader, onderwijs, die zijn we aan het afbreken. Nou, ik denk dat dat helemaal de verkeerde kant uit gaat. Waar is uw toga eigenlijk? Die bevindt zich in de aula van de TU Delft. Dus ik ga dadelijk op de fiets naar de aula en daar trek ik dat, dat zwarte gevaarte aan en dan gaan we op pad. Nou, voordat we zover zijn gaan we eerst nog maar even rustig een boterhammetje eten en ons voorbereiden op de dag. Uh, er staan nog een paar uh, onzekerheden op het programma, zoals uh, ja, mogelijke dreigingen. Bent u, bent u daar nog gevoelig voor? Nee, ik vind het wel, wel vreemd, want ik vraag me af wie kan hier tegen zijn? Wie kan hier tegen zijn? Dat is de vraag waar we straks eens even over doorpraten. Tim van den Hagen, dank u wel. Maar robin Visser, we horen hem later ook met andere sprekers vanuit Delft over de studentenprotesten van vanochtend. Bijna tien voor zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Er wordt gekeken of een klein stukje van het ziekenhuis van Leeuwarden officieel terschellings grondgebied kan worden. Zo kunnen baby's die daar geboren worden dan toch nog als uh, Terschellinger ter wereld komen... Ter Schelling als geboorteplaats in hun paspoort krijgen. Want bevallen op het eiland mag niet meer. In geval van nood duurt het namelijk te lang voordat de vrouw bij het ziekenhuis is. Burgemeester Jurrit Visser van Terschelling, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar bent u geboren? Uh, niet op Terschelling, ja. jammer genoeg. Uh, echt in Friesland. Ja, en hecht u daar zeer aan? Eilanden, dus voor mij is het niet zo'n probleem. Maar ja, voor de eilanders is het wel een probleem. Oh ja, maar wel een echte Vries dus. En dan vindt hij het toch belangrijk dat het in uw paspoort staat. Zo is dat. Ja. Waarom vinden de Schellingen zo belangrijk? Uh, het is toch wel iets bijzonders als je een eilander bent. op de Schelling bent geboren. En dat je in je uh, uh, paspoort hebt staan uh, als geboorteplaats ter Schelling het eiland. Dan wordt hier waarde aangegeven. Dat vindt men belangrijk. Nou, eens even kijken hoe de burgemeester van Leeuwarden daarover denkt. Verd Kronen, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u zich iets voorstellen bij die diepe wens van de Terschellingers om Terschelling ook als officiële geboorteplaats te hebben en in het paspoort te hebben staan? Ja, ik kan me er wel niet bij voorstellen. Want de, de eilanders hebben een speciaal gevoel onder elkaar natuurlijk. En dat is per eiland ook weer verschillend. Dus die emotie die, die ken ik wel. Hoe ziet het juridisch? Um, kunt u zomaar een stukje Leeuwarden aan Terschelling geven? Nou, dat is juist best wel lastig. Ik, heb, ik ben dat nog aan het uitzoeken, dus ik weet het niet. Maar het komt natuurlijk vaker voor, ook tussen Tesla's en uh, Den Helderen uh, gebeurt het wel. Um, dus ja, het, het zal ingewikkeld zijn juridisch om het te doen, maar ik dacht, ja, die emotie die ken ik. Dus ik wil tenminste kijken of het kan. Oké, okay, u staat er in ieder geval open voor. Jazeker. Um, alleen, dan krijg je meteen ook reacties van mensen die zeggen, ja, ik ben ook in Leeuwarden geworden, geboren, maar ik kom bijvoorbeeld uit een... Uh, ander dorp of gemeente in Friesland. Ja, die willen dat dus ook wel. Die <laughs> zou dat misschien ook wel willen, ja. ja. Meneer Visser, burgemeester Visser van Terschelling, Waarom zou Terschelling Schelling zo'n uitzonderingspositie moeten hebben? Omdat Terschelling Schelling, ja, een heel bijzonder plekje... in ons Ja, opgezet. dat zeggen er wel meer, hè? Daar moet je rekening mee houden. Dat zeggen er wel meer, natuurlijk. Uh, maar Terschelling Schelling is echt wat bijzonders. <laughs> en, waarom dan? <laughs> uh, daar, daar, uh, daar zul je toch rekening mee moeten houden. Wie? Weet u, ik heb zo'n... Uh, Zo'n idee, we moeten in Leeuwarden een verloskamer maken met een schuifbordje erop. Uh, komt de aanstaande vader uit Leeuwarden, dan zet hij Leeuwarden op de deur. Komt de aanstaande vader uit de Schelling, dan zet hij de Schelling op de, is, de deur. Hoe is het met de moeder eigenlijk? hier aangeven. En ja, dat boeder, moeten we ja. maar eens uitzoeken. Uh, hoe is het met de moeder eigenlijk? Uh, ik dat de moeder Die heeft andere zorgen op dat moment. Meneer <lacht> <lacht> Ronen is dat een idee? Bordje wisselen? ja. Ik heb al met de collega Visser over gehad, van hoeveel vierkante meter moet je hebben. Hè? Vierkante meter is genoeg voor een bed. Dus, uh, maar we kunnen inderdaad voor 27 gemeentes uh, die plekjes maken, want we zoveel ja. gemeentes hebben in Friesland. Maar nee, het, het, het is best goed om het dus na te kijken, maar het speelt denk ik in de rest van Nederland ook. Dus uh, ik moet er ook uh, goed, goed over denken en met anderen eens over praten. Ja. En misschien moet u uw kans waarnemen, meneer Kroonen. Uh, laten we ruilen een stukje Leeuwarden ergens op de Schelling en andersom. Nou ja, dat is wel grappig. Iemand zei ook tegen me... Uh, die was geboren in Leeuwarden, maar echt Amsterdammer. Maar zijn moeder was toevallig een dagje in Leeuwarden. En de bevalling begon te vroeg. Dus ja, het kan ver gaan, hè. Dat, uh, die, die wilde eigenlijk ook wel in Amsterdammer ja, uh, ja. Die het paspoort hebben. Ja, is het, uh, dus Collega Visser heeft dat losgemaakt. Okay, ja, um, meneer Visser, is het niet veel tijd, geld, moeite... Uh, voor een stukje emotie? Ach, het is... Een mooi idee, en, uh, een zwangerschap duurt negen maanden. Dit idee, dat uh, moeten we eens even zorgvuldig gaan uitzoeken. En daar hebben, nemen we alle tijd voor. Bovendien, uh, de burgemeester van Leeuwarden, die zal rijkelijk beloond worden. De burgemeester van Terschelling is ook heer van Griet. Uh, dat is een mooi eilandje in de Waddenzee. Als de burgemeester van Leeuwarden hiervoor een oplossing bedenkt... dan overweeg ik om hem te benoemen tot drost van het eiland Grind. En dat is erg belangrijk. Is meneer Kroon hier gevoelig voor? Nou, dit is een nieuw aanbod. Dus ik denk dat het nu de, het onderzoek ga versnellen. Want uh, <lacht> ik ben zelf ook een echte liefhebber van de, van de, van de eilanden. We gaan er al vaker toe. Dus uh, dat biedt perspectieven. Volgens huh? mij is het al geregeld hier, of niet? Nou, het Heerlijk. wordt een uh, open democratisch proces. Ik wil nog iets over dat dan weten, meneer Visser. Dat is toch gewoon een stukje zandbank, of niet? Uh, ja, maar uh, heel druk uh, bevolkt met uh, ontzettend veel vogels. Dus ontzettend <laughs> belangrijk. Nou, die moet u dan eerst wegjagen, meneer Kroone. Ja, hij zal in. de gaat ah, Ja, goed. Nou, heren, u komt er samen wel uit, uh, uh, lijkt mij. Eens kijken wat, wat het voor ruil het gaat worden. En dan is uh, iedere testschellinger man en vrouw dan tevreden. als hij of zij een kind krijgt. En dan kan het kind zich testschellinger noemen. Jurrit Visser van Schelling en Fed van Leeuwarden. Hartelijk dank. Uh -huh. Prettige dag, heren. Het Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Op de voorpagina van de Volkskrant een foto van een Tunesische familie op een binnenplaats. De revolutie begon hier, staat erboven. De krant bezocht de ouders van Mohamed Bouazizi. De jongen die zichzelf in brand stak met de vlucht van president Ben Ali tot gevolg uiteindelijk. Zijn zus is uiteindelijk de aandacht zat. Nu is het genoeg, schreeuwt ze tegen de aanwezige pers en politici. Waar waren jullie toen Mohamed nog leefde? De familie blijft met gemengde gevoelens achter. Ik wilde alleen dat Mohammed had gezien wat zijn daad heeft losgemaakt, zegt zijn moeder. Dan oud-onderwijsminister Jo Ritse, kent u hem nog? Die werkt aan een nieuwe progressieve beweging in het Europees parlement. Daarin moeten dan partijen zoals PvdA, D66, de Duitse Groene, SPD en het Engelse Labour gaan samenwerken. Vertelt hij in een interview aan Trouw. Doel is om in 2014 met één programma aan de Europese verkiezingen mee te doen. In het Europees parlement werken partijen al in blokken... maar volgens Ritsen blijven nationale partijprogramma's te veel invloed houden. Het gevolg, vertelt hij, is dat de blokken alleen maar reageren... op voorstellen van de Europese Commissie. Zelf brengen ze maar heel weinig in. Dit najaar zijn de eerste gesprekken met sympathisanten... uit de verschillende partijen. We zien ook dat in de meeste kranten de kwestie Brandon nog terugkomt. Medewerkers vertellen aan Trouw bijvoorbeeld... dat Siren Loof te veel cliënten met complexe problemen aanneemt. De expertise om ze vervolgens te behandelen ontbreekt. Op Low moeten ze leren dat sommige cliënten hier niet horen, vertelt een anonieme werknemster. Andere collega's bevestigen dat beeld, Meld trouw. Het management heeft geen verbinding met de werkvloer, vertelt de een. Volgens een ander is het personeel niet goed geschoold. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid... liet gisteren weten dat Brandon in goede handen is. In het Financiële Dagblad bekritiseert een directielid... van de Europese Centrale Bank het Stabiliteitspact. Jurgen Stark stelt dat het huidige akkoord over budgetdiscipline... veel te zwak is. Vooral de sancties bij financieel wanbeleid moeten strenger, zegt hij. Bij de ECB staan we erop dat het huidige voorstel niet het laatste woord is. We willen meer, vertelt hij het FD. Het Stabiliteitspact werd op het laatste moment afgezwakt... onder druk van de Duitse en Franse regioen. Ze willen zelf invloed houden op het uitdelen van boetes. als regeringen een te hoog begrotingstekort hebben. Nederland en de Europese Commissie waren ontevreden met de afzwakking. U leest er meer over in het Financiële Dagblad. Babysterfte ligt hoger als een ziekenhuis ver weg is, kopt het Nederlands Dagblad. Als tijdens de bevalling de reistijd boven de 20 minuten ligt... denk dan aan Ter Schelling... is er 50 meer kans dat de baby vlak na de bevalling overlijdt. Het blijkt uit een groot onderzoek van het AMC in Amsterdam... en het UMCG in Groningen. Volgens het uh, Nederlands Dagblad kan dit gevolgen hebben voor de plannen... om verloskundige zorg in minder ziekenhuizen te concentreren. De macro speelt vals, lezen we in het AD. Volgens MKB in Nederland pikken groothandels als macro... jaarlijks tenminste 100 miljoen euro omzet in van kleinere winkeliers. Met strengere controles en dwangsommen moet het onrechtmatig gebruik van het bekende kortingspasje worden gestopt. In het Algemeen Dagblad doen winkeliers hun beklag. Met het pasje kunnen alleen bedrijven en instellingen bij de groothandel winkelen. Maar wie het pasje leent staat niet ze de weg om goedkoop in te slaan. Volgens het meldpunt oneerlijke concurrentie komen er steeds meer klachten binnen. Ik wil niet de zielipied uithangen, vertelt een computerhandelaar in het AD, maar dit is toch gemeen? Vier scholieren kraakten het computersysteem van de school om hun cijfers te veranderen. Voor het Rotterdamse Torbeke Lyceum reden genoeg om hen van school te sturen. De leerlingen achterhaalden de inloggegevens van hun docenten... en veranderden de cijfers. Ze verkochten ze goede cijfers voor geld. Daar komt het op neer. De school ontdekte dat de cijfers in het computersysteem... niet overeen kwamen met de cijfers in de docentenboekjes. Volgens een van de vaders heeft zijn zoon niets gedaan. Er was geen enkel bewijs dat hij hierbij betrokken is, vertelt hij. Maar de school is onverbiddelijk, staat in het AD. Voor Robert AD nog een klein kadertje over een kruistocht tegen de postcode loterij. Met een petitie hoopt Bert Zandbergen uit Zwagen eind te maken aan de Nationale loterij. Want zijn reden is, deze loterij zet aan tot angstzaaierij. Het zal je maar gebeuren. De hele buurt in de prijzen. En jij niet, omdat je geen lot kocht. Nou, Daar wil hij dus vanaf en hij vindt dus dat de loterij verboden moet worden. Mm. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... gaan wij praten met de Landelijke Studentenvakbond. Er staat een protest gepland in Den Haag op het Malieveld. Maar er zijn berichten, berichten binnengekomen bij de driehoek in Den Haag... dus justitie, politie en de burgemeester... dat radicalen de boel willen verstieren. Die willen we zijn uit op een confrontatie, zo hebben wij begrepen. We gaan eens even vragen wat de landelijke studenten daarvan af weten. Ja, er zijn ook allemaal sprekers tijdens die manifestatie. De staatssecretaris van onderwijs bijvoorbeeld, Halbe Zijlstra, die spreken we na half acht. En wie er niet mag spreken, dat is Emiel Roemer van de SP. Daar is hij zo boos over, dat hij ook straks bij ons in de uitzending zit. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountants.